Deelkenteertra met het NOS-journaal. In Rome wordt massaal geprotesteerd tegen de regering. Volgens de organisatoren hebben zich in de Italiaanse hoofdstad een miljoen mensen verzameld. Ze zijn boos over de hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt. die de regering heeft aangekondigd. De vakbonden vinden dat ze daar te weinig bij worden betrokken.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 In totaal zijn er ruim 10.000 mensen besmet geraakt met het virus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO vermoedt dat het werkelijke aantal doden en geïnfecteerden hoger ligt. De provincie Groningen wil meer geld zien van het Rijk en de NAM om de schade door aardgasboringen te compenseren. Commissaris van de Koning Max van den Berg sloot eerder een akkoord voor 1,2 miljard euro, maar hij zegt nu dat er zeker 2 miljard nodig is. Dat komt doordat nu ook de stad Groningen en Hoge Zandsappen meer zijn getroffen. Het weer. In het hele land regelt zon. Het is bijna overal droog. Het is 14 graden. Morgen begint met wat nevel of mist. Later breekt de zon door. Het wordt dan een gaatje warmer. Dit was... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afritten sint michels Schessel en Kerkdril 7 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. De rechte reishok is dicht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 Dat gaat de aankomende nachten helemaal goed komen, hoor. Turn back the clock. Je hoorde de single van Johnny H.S. Yes. Een goede goedemiddag. Het is even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Even de knopjes goed gezet. Met dank aan Maurice Mulder. We zijn er weer tussen twee en uh, vijf uur. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, dat vliegt een week, hè? Ja, dat gaat een week toch snel voorbij. En Heerlijk. Hier zitten we alweer voor 3 uur live vanaf de Tolweg 10a met Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we vandaag doen? Nou, uiteraard de vaste items zoals er zijn om half vier, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie gaan we kijken wat voor weer we bij al die evenementen krijgen. Dat is het weerbericht om half drie. Half 5 uiteraard het dier van de week. En we hebben zelf er een dier van de week uitgezocht. Want die zit ook al veel te lang in het asiel. En dan hebben we het over Jano. Kwart voor vijf, liefhebbers. Ja, het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over garnalen? Dus om kwart vijf het gedicht. De Garnalenvissers. We gaan, staan natuurlijk uitge, uitgebreid stil bij het vijfde Open Kampioenschap Garnalenpellen. En we gaan om kwart over vier gaan we bellen met de Martin Draaier. Want om vier uur begint dat evenement. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd of alles goed is gekomen. En dat de opening goed verloopt. En dat het toernooi zijn aanvang kan vinden. Dat allemaal om kwart over vier. Ja, we spraken hem gisteren. De Garnalen zijn inmiddels in huis. In huis uit Talassa, dus dat gaat helemaal goed komen. Genoeg om te pellen en daarna natuurlijk heerlijk te eten in de diverse hapjes. Om kwart voor drie gaan we praten met Maurice Mulder... want die heeft nieuws met betrekking tot de intocht van Sinterklaas in Zandvoort... op 16 november. We kunnen niet wachten dat het kwart voor drie mag worden. Natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort en het laatste uur nog sportnieuws. Dus veel plezier. Ja, we zijn al helemaal in de Sinterklaas. Daar komen we dus straks verderop in dit programma op terug... met Maurice Mulder, maar eerst meer muziek. Bij CFM van Billy Joel, joh de Uptown Girl. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En de website van CFM is geheel vernieuwd, dus ga zeker even een kijkje nemen op www.zfmzandvoort.nl Tell me where did he come from, then I know where.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 Tegen Albert Jan Vos kwam van de week naar me toe. Hij zegt: Heb je hem al gehoord? Ik zeg: Wat moet ik gehoord hebben? Nou, de nieuwe uitvoering van de oude single van Stromae, Papa Ute, door Kats zegt echt een lekkere uitvoering. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Albertjan. Dank je We dank draaiden je. hem juist, inderdaad. Kats met uh, Papa Ute. Maar ik moet, ik, moet, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb hem ge, ik, gejat eigenlijk. Want ik zat donderdag, uh, donderdag naar uh, Alternative FM te luisteren. En daar draaiden ze hem. Hé, hey, kijk. Dus Jaap Koper, de eer komt Jaap Koper eigenlijk toe. Jaap, geweldig. <laughs> Ja, uh, nou, we draaiden Johnny H.S. Turn back de klok aan het begin uh, van uh, dit programma. Want de klok gaat aankomende nacht een vooruit, achteruit. Met andere woorden, een uurtje langer slapen. Liefhebbers van slapen komen aankomende nacht uh, uh, he, tot hun recht. Want omdat de wintertijd weer ingaat, gaat de klok een uur terug. Om drie uur vannacht wordt het weer twee uur. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Die, die duurt vijf maanden, van de laatste zondag van oktober... tot eh, de laatste zondag van maart. Dat betekent voor 2012 dat op 29 maart de zomertijd weer ingaat. Door in de zomer lang het gebruik te maken van het zonlicht... wordt energie bespaard. Als de zomertijd ook in de wintertijd zou gelden... zou dat rond de jaarwisseling pas rond de 9 uur ochtends licht worden. Dus vergeet het niet, als je naar bed gaat vanavond... klok je een uurtje terug. Dan een minder prettig bericht. Zandvoorter gewond op straat na ruzie in woning Kostverlorenstraat. Een 41-jarige Zandvoorter is vrijdagavond in zijn woonplaats gewond geraakt... bij een geweldsincident in een woning aan de Kostverlorenstraat. Rond middernacht ging de politie op een melding af... nadat getuigen de man op straat zagen liggen. In de Kostverlorenstraat zagen agenten de man inderdaad liggen... waarna hij verklaarde zojuist in een woning in die straat te zijn mishandeld. De politie heeft daarop de 45-jarige eigenaar van de woning aangehouden... Evenals een 34-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was en als medeverdachte is aangemerkt. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht rond half drie vannacht naar huis. De straat was tijdelijk met een politielint afgezet voor sporenonderzoek. De politie heeft de zaak in onderzoek. Treurig nieuws waar Sanford uh, de landelijke media mee heeft gehaald, want dit bericht stond onder meer ook in De Telegraaf. Nou, ja, zo dadelijk om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En heel veel lekkere muziek onderweg. Waaronder deze uit de jaren 80, Duran Duran, Hier is a few to a kill. We Crystal tears Krachten tegenwoordig he, in die army. En vroeger had je dan uh, dienstplicht. Weet je dat toch, Jan? Ik wel. Ja, ja, ja, ja. In één keer kreeg ze een oproep en dan moest je komen verschijnen. Ik was uh, 78-4. Dat zegt jou niks? 78-4, nee. Ja, 78-4 betekent dat in 1978 moest ik opkomen en ik was de vierde lichting. Zo heet. Zo, dus maar dat is wat ik weet. Zo. En dan weet je hoe ze dat nu noemen? Nee. Oude poep. Oude poep. Ja, als je zeker uit dienst bent, dan was het al. hé, hey, oude poep. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, de Zandvoortselaan gaat uh, een aantal weken dicht vanaf aankomende maandag. Ja, voor die luisteraars onder ons, ik kan het me nauwelijks meer voorstellen... maar uh, nogmaals even het bericht. Zandvoortselaan vanaf 27 oktober, drie weken op de schop. Vanaf 27 oktober aanstaande start aan de werkzaamheden... voor de reconstructie van de Zandvoortselaan... tussen de Rotonde Nieuw Unicum en de Bentveldweg...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 De tijdelijke dienstregeling voor de bus is te vinden op en nou komt hij www.connection.nl www.connection.nl of via 9292.nl 9292.nl. En desnoods voor meer informatie kunt u zich vervolgen op de website van de gemeente Zandvoort www.zandvoort.nl. Dus vanaf 27 oktober drie weken de Zandvoortselaan gesloten. Op dus de schop. Ja, dus als je aankomende maandag naar de herhaling luistert, ja, goedemorgen dan, laad, dan laad. ben je te laat. Dan is hij inmiddels gesloten. Dus hij is inmiddels dicht hè voor de maandagmorgen, luisteraars. om daar geen misverstanden over te krijgen. Hier is Jet Rebel. Wat blijft dit een heerlijke plaat, hè? You're the red, you're the rebel in top of the world. Via de zandvoort, weerbericht. Is het half drie geweest, tijd voor het weerbericht... voor de komende dagen. Hier is collega Vos. Na een druilerige vrijdag blijft het vandaag overal in de regio droog. En na een bewolkte start zagen we toch later geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht, waarin de wintertijd weer ingaat, ofwel de klok gaat om drie uur een uurtje terug, zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar waarden van omstreeks de 9 graden. Morgen starten we de dag met geregeld zon, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Tot slot, maandag schijnt geregeld de zon en het blijft droog. De zuidwestenwind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. En dat is gewoon weer 3 graden boven de norm. Die geldt voor de tijd van het jaar. Kijk, dus we gaan de goede kant op. Dat was het weer. Dat was het. Tot Door Rico keer. weer uh, verzorgd. Klopt. Dus www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Een heerlijke danceclass komt eraan, hier is de Sugar Hill Gang en de rappers Delights I said a hip hop, hip -hop, hip -hop the hip, the hip it the hip hip hop. you don't stop the rocket to the bang, man. We say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to be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 Ja, de rap is eigenlijk een beetje begonnen hè, met dit nummer van de Sugar Hill Gang, jongen. De, de Rappers Delights. Nou, vanmiddag om 4 uur gaat het beginnen hier in Salfords Het uh, 5R NK: uh, Garnalenpellen in Talassa. En straks, verderop in deze uitzending, gaan we daar zeker nog meer aandacht aan besteden. Maar wil je nog garnalenpellen, meld je dan nu aan bij Talassa. You zie je network. Maar weg hoor, daar hebben we helemaal geen zin in. De netwerk en... Uh, ja, like rain, Vols like rain. Ja, het is tijd uh, voor Zandvoorts nieuws in het kort. Heb jij hem ook ontvangen, de, de postcode loter, loterijagenda voor het komende jaar? Jazeker. Nou, weet je wat je daarmee moet doen? Ga ik je nu uitleggen. Heeft u, ook nog een, heeft u uh, luisteraars, ook een uh, nieuwe voordeelagenda... Uh, 2015 van de postcode loterij ontvangen? En u doet daar niets mee? Doneer hem aan de voedselbank met name de uitjes voor kinderen en dan vooral op de kortingen daarop... is voor hen de moeite waard. Indien u bij Lisette Buisman in de brievenbus doet... dan zou ze zich zeer erkentelijk voelen. Zandvoortslaan 52, want dan zorgt zij ervoor... dat ze op de Oostveld bij de Voedselbank Haarlem terechtkomen. Nogmaals, mocht u een postcode loterijagenda hebben ontvangen... en u doet er niets mee, de kortingsbonnen kunnen uitstekend gebruikt worden... voor de, kortings, voor de bonnen die daarin zitten en voor uitjes voor kinderen... En dus de korting kunnen dan mooi voor die kinderen gebruikt worden. Lever ze dan in bij Lisette Buisman, Zandvoortslaan 52. En zij zorgt ervoor dat ze op de Oostveld bij de voedselbank Haarlem terechtkomen. Dat, dat nog een. Ja, ja, ja dat ja. ga ik zeker doen. Oké, okay, helemaal top. Goed, goed initiatief van uh, Lisette. Dan, de, het, zal, het zal u niet zijn ontgaan als u met de auto in de Haltestraat wil parkeren. Die parkeerautomaten zijn defect. En uh, uh, twee parkeerautomaten in de Haltestraat zijn al behoorlijke lange tijd defect. De automaat bij Verstegen Wielersport zou waarschijnlijk afgelopen week nog gerepareerd worden. Bij de automaat bij Beachnet kan vooralsnog alleen met de pin betaald worden. De eerstgenoemde apparaat is een zogenaamde dip-and-go automaat. Hier kan alleen met een chip, nip en pin betaald worden. Deze automaat heeft al lang een storing, heel lang zelfs, in de hardware waardoor er niet betaald kon worden. De storing uh, zou naar verwachting deze week verholpen zijn, maar wat schetst gisteren mijn verbazing: ik kon ook niet uh, met, mijn, met geld betalen daar. De automaat ter hoogte van uh, Beachnet is een pin- en muntautomaat. Het mechanisme om de munten te proeven is kapot gemaakt. Hierdoor zijn onderdelen besteld die nog niet geleverd zijn. Daar kan dus wel met een pinpas betaald worden. Let op: het niet kunnen betalen bij een parkeerautomaat ontheft u niet van betalingsplicht. Dat vind ik nou weer jammer. <lacht> u moet ergens anders betalen, anders riskeert u een boete. Dus dan moet je van de Halterstraat naar het uh, Raadhuisplein lopen... daar een dingetje. En tijd je terug bent, is die weer verlopen. <lacht> ja, ik snap het. <lacht> en er zit er al eens dat briefje onder je <lacht> uit te wisselen. Ja, ja, ja, ja ik heb hem door. Oké, okay, dus u bent gewaarschuwd als u wilt parkeren aan de Halterstraat hier in Zandvoort. Wanneer het probleem opgelost is, ja, we hopen zo snel mogelijk natuurlijk... Hè, maar het is vooralsnog niet bekend. Gaan we gaan weer een lekkere muziek voor u draaien. Hier is Deepest Mode en People are People. In de jaren tachtig kregen ze er helemaal geen genoeg van. Hè? Bleef ze maar doorgaan met zo'n plaats. Dat noemde ze een 12 iets. En dat was ook uh, in dit geval weer zo. Joh, de, de Breakfast Club en Rides on Track. Jawel. Brengt ons op het uh, volgende onderwerp. Maurice Mulder is aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Rob. Goedemiddag Robert-Jan. Uh, goedemiddag uh, Maurice. En luisteraars natuurlijk. We gaan even terug naar maandagavond. Sinterklaascomité comité Zandvoort komt bijeen. Ja, de, iedereen weet natuurlijk, in het land op het moment... is er een hele discussie over Sinterklaas en Zwarte Piet voornamelijk. Ja. Zwarte Piet is nog uh, belangrijker en bekender aan het worden... als Sinterklaas zelf op het moment, maar uh, prima. Uh, aan de hand daarvan uh, heeft de burgemeester ons uh, uitgenodigd... als uh, comité zijnde bij hem op kantoor, voor een uh, gesprek daarover... En wat was het de, de resultaat van dat gesprek? Want dat hoorde je juist maandagavond. Ja, dat hoorde ik maandagavond. is het hele comple comité uh, compleet bij elkaar gekomen. Uh, de burgemeester uh, die heeft contact ook met Sinterklaas natuurlijk. En die laat het geheel aan de bevolking over. Aan de burgers van Zandvoort zelf. En daarvan is er een groep afgevaardigde, het Sinterklaascomité. Uh, om zelf uh, die invulling te maken daarin. Want ik las ook in de Zandvoortse krant: Zwarte Piet blijft zwart. Ja, hoe kan je als Zwarte Piet nou wit zijn? Dat is toch Zwarte Piet? Ja, het is, wij ja. kennen de Zwarte ja, Piet. Wat, een ja. beetje die, die, die reclame, moet ik dan aan denken. Ah. Maar... Ja, ja, nee, oké. Okay, ja. Zwar, zwart blijft zwart. Ja, ja. Ja. Of Jules Deelde of zo. Of, uh, nee, maar um, ja, inderdaad. Zwarte Piet uh, blijft, uh, zoals uh, traditiegetrouw uh, afgelopen jaren zwart. Kijk, het is niet zo dat wij uh, Zwarte Piet echt als de, de, de, de zwarte moor... wat het eigenlijk was vroeger als uh, knecht, als maatje van Sinterklaas... Uh, traditioneel zo houden met oorbellen en krullen... en uh, uh, uh, uh, felrode lippenstift, groter, uh, felrode lippen, grotere lippen. Nee, het kan eigenlijk alle kanten op. Waarom kan Zwarte Piet niet uh, stijl haar hebben? Ja. Waarom kan Zwarte Piet niet denken van... hè? voor de intocht. Ik pak een potje verf... en ik ga mijn haar helemaal roze verven. Maar ik dacht altijd dat, ja, ze, dat, dat, ze, zwart, dat ze zwart werden... doordat ze door de schoorsteen ja, moesten. Klopt. en dat is Dus zwart als roet. Dus nou, ja, ze zijn sowieso al wat donkerder getint... omdat ze uit een warm land komen. Het zonnetje de hele tijd. En daardoor, uh, ja. als, als jij lang in de zon zit, nou ben je ja, een slecht klopt. voorbeeld. Maar. Ja, klopt. Ieder ander als ze denken... Zo, wat heb jij een mooi kleurtje? Ik ben op vakantie geweest. Ja, dat klopt. Die zijn helemaal bruin aan. Maar de zwarte piet ja, moeten de schoentjes vullen door de schoorsteen heen. En dat is zo zwart als een roet, hè, want dat roet ja. van de schoorsteen komt op hun op haar. De kleding wordt wel iedere keer gewassen, maar ze vinden het helemaal niet leuk om hun gezicht te wassen en de handen en de benen. Ja. Maar ja, ze kunnen wel een potje verf pakken voor hun haar bijvoorbeeld. Want jij verf je haar ook groot altijd. Goed, Volgende onderwerp. <laughs> uh, maar even, even terug uh, naar de intocht van Sinterklaas. Ja. Vijf, 15 november komt hij aan in Gouda. Ja, klopt. En uh, dan komt hij 16, uh, 16 november al gelijk door in Zandvoort. Hij uh, pakt de pakjesboot vanuit uh, Gouda. Pakjesboot 13, 14, 12, ik weet niet welke die keer pakt. Stapt over op de KNRM boot Annie die Paulussen stapt hij in en uh, die brengt hem uh, naar het Zandvoortse strand. 16 november, zondag. En uh, ondanks de leeftijd trouwens van Sinterklaas gaat hij wel mee met de uh, social media. Want volgens mij hebben jullie een, uh, via de mail een uh, brief van Sinterklaas gekregen. Ja, klopt. We hebben inderdaad uh, via de Sint-mail een uh, brief gekregen... Sinterklaas is overigens ook op uh, Facebook. Meen je niet? Ja, He? meen ik wel. Jongen, jongen. Sinterklaas is een zwarte Piet op Facebook. Uh, uh, Kijk eens, zwarte Piet de Zandvoort uit mijn hoofd. Als je okay. die Facebookpagina uh, naartoe gaat, of even zoekt op uh, Facebook... dan uh, volg je ook het laatste nieuws uh, wat Sinterklaas en Sint Pieter te vertellen hebben. Maar ik heb inderdaad een... Uh, ik, hoor mijn naam, met mijn grote mond... Ja, Rijn. kinderen, luister goed, want hier komt er eigenlijk volgens mij het programma van de zitting. Zal, zal ik hem van... voorlezen alvast? Want, ja, dit lees hem maar even voor, dat is wel eens duidelijk. Hey, uh, hij komt donderdag als het goed is in de krant, maar ik lees hem nou stiekem alvast voor. Spanje, aan alle kinderen in Zandvoort. Op 16 november aanstaande hoop ik ook met de boot weer in Zandvoort aan te komen. Ook dit jaar weer op de rotonde. Volgens de Pieter komen we rond 12 uur aan op het strand. Mocht je niet van water houden, kom dan fijn naar het raadhuis. Daar word ik door de burgemeester ontvangen om ongeveer kwart voor 1. Ook ga ik dit jaar weer naar de kinderen kijken die meedoen aan het Sinterklaas spektakel... en kunnen jullie weer met mij op de foto. Dit wordt gehouden in de Korver Sporthal. De kaartverkoop daarvoor start op 31 oktober bij Boekhandel Bruna, Pluspunt en de Aarde Halt... En de kaarten kosten 2 euro. Kom je ook naar ons toe? De pieten hebben verklapt dat ze lekkere pepernoten hebben gebakken. En ik wil je graag een handje geven... en ik hoop je te zien op 16 november... met vriendelijke groeten van Sinterklaas. Zo zo. Geweldig. Echt, waar. Via, de gewoon... dus via, via de social media. Ik heb gewoon even via de e-mail of via de zinmail... heb ik gewoon een brief van hem gehad. Maar goed, 16 november, dan is het zover. 12 uur komt hij aan. 16 november, de traditionele uh, intocht van Sinterklaas in Zandvoort. 12 uur komt hij aan op het strand. Kwart voor zal hij op het raadhuis zijn... Vijf voor één zal hij een rondje gaan lopen op Amerika natuurlijk. Zijn uh, mooie schimmel, zijn paard. En om uh, vijf over half drie gaan de deuren open van het Sinterklaas spektakel... wat gehouden wordt in de Corvus Sporthal. Allemaal terug te lezen zijn uh, uh, ouders en kinderen en luisteraars... Uh, aanstaande donderdag, woensdagmiddag in de Zandvoortse Courant. En op de zfm app dus Daar al? komt hij ook op terecht. De, ja, de te zfm app de en gratis te downloaden in de diverse stores, uh, Maurice. Ja, zeker. Ja, en weet je wat ook het leuke is? We hebben al een paar keer van uh, Roy van Buringen gehoord. Die is er nauw bij betrokken. Hij heeft ook een eigen Sinterklaashuis. Ja, op het Gashuisplein, op de oude ZFM-studio. Uh, we hebben het vanochtend gehoord in Goedemorgen Antwoord. Dat was Roy. Uh, daar komt Sinterklaas inderdaad uh, met zijn uh, Sinterklaashuis. Hartstikke goed. En wat daar precies allemaal gaat gebeuren. Dat, dat, dat heb je vanochtend gehoord. Dat, vanochtend dat vanochtend weet gehoord. ik niet uit mijn hoofd. Okay. En laatst aan de donderdagmorgen tussen 8 en 10 in de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Juist. Maurice, bedankt. Graag gedaan. En Dank je wel. Op, en houd ons op de hoogte. En Zwarte Piet. En Zwarte Piet. Zo is het. We met zijn weer we helemaal op de hoogte. Nee, inderdaad. <laughs> dat heb je heel goed. Hier is Kinderen voor Kinderen. Zo vlak voor het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Ik een broertje en een mooie rode fiets.